voetbalvereniging Riel had een leuk toernooi in Waalwijk bij RWB. Ik sprak met René Westdorp. Ja, dat was het veld van RWB en uh, daar waren, was een groot toernooi. Uh, twee pools met, uh, met zeven ploegen en nog een, een andere pool met, met nog een keer zeven ploegen. Met ook nog twee Duitse deelnemende verenigingen. Okay. Dat dus op zich uh, een, uh, een heel, uh, heel aantrekkelijk toernooi. Uh, Internationaal toernooi. Ja, hoe, uh, hoe was uh, ja, de kwaliteit op het veld? Werd er goed gevoetbald door jullie? Of waren de andere ploegen misschien iets beter of slechter? Nou, nou, nou we waren uh, in onze pool uh, ging het eigenlijk tussen drie, uh, drie ploegen zeg maar, die om de eerste plaats streden. Uh, dat waren Baronie uit uh, Breda. En dat was RWB. En dat was dan uh, de Riel. Uh, de jongens onder 13. En uh, wij zijn uh, tweede geëindigd in de, in de pool. En, uh, en daarna hebben we nog een, uh, zeg maar een wedstrijd gespeeld om de om de derde vierde plaats. En dat was tegen, toevallig tegen, tegen Goorlijk, tegen het team van, uh, van Voort. Oké. Okay. Ja. En uh, ja, dat is gewonnen of? Uh, nee, dat verloren wij helaas met 1-0. Oh, en wat is de reden daarvoor? <laughs> nou, heel simpel, zij scoorden één keer of meer. en de, de wedstrijdjes duren maar 12 minuten. Dus ja, vaak is het natuurlijk zo dat de, de, zeg maar de ploeg die, die het eerste scoort, ja, die wint de wedstrijd. Ja, oké. Okay. Ja, dan zie ik op de wedstrijd staan. Ja, ik heb uh, ja, wat dat betreft, uh, ja ik vind voetbal leuk om te kijken, maar ik heb niet veel verstand van al soms de, de ploegindelingen. Ik zie bijvoorbeeld staan Riel uh, J013 1. Wat houdt ja. dat precies in? Uh, dat wij uh, zeg maar binnen de voetbalvereniging uh, Riel uh, hebben we twee teams uh, van uh, jongens onder 13. En daar staat dan de JO13 voor. Oké, okay, en, en dan is er, er ook dat, nog een 07 uh, en dan is er ook nog een 072. Precies. Oké, okay. ja. Ja, maar jullie hebben het dus over het algemeen goed gedaan. Want uh, ja. je zegt net, de sportiviteit was die ook goed aanwezig? Jazeker, jazeker. Ja, ja, ja, absoluut. Met heel uh, sportief gevoetbald. Ook uh, leuk met de jongens onderling. Ook, uh, ook zeg maar met, uh, met de twee Duitse teams uh, die dan uh, daar waren. En uh, werd elkaar aangemoedigd. En uh, het was gewoon heel gezellig met ook veel ouders en, en ook veel toeschouwers en uh, met het mooie weer natuurlijk. Ja. Ja, was het inderdaad aangekondigd dat ook twee Duitse teams zouden meedoen? Want het is natuurlijk een aangename verrassing, hè dit? Ja, dat klopt. Dat wisten wij op zich niet. Uh, maar uh, ja, goed, het scheen dan toch wel dat hij dan uh, de RIB contacten heeft met die, met die Duitse vereniging en dat die de, uh, niet voor de eerste keer, maar voor de derde of de vierde keer daar al uh, aanwezig waren. Oké, okay, nou als afsluitende vraag. Een succesvol toernooi begrijp ik uit te woorden. Absoluut, en een mooie, mooie afsluiting van het, van het voetbalseizoen. En ook voor de meeste jongens die dan zeg maar, volgend seizoen één categorie hoger in de, in de JO15 gaan. Voetballen.